het bedrijf Zandvoort.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 Dit is Goedemorgen Zandvoort op Zierdemberg. Goeiemorgen Zandvoort. Ja, zeer goedemorgen. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik schrik er helemaal van, want het is hier doodstil. <laughs> en ineens wordt er naar mij gewezen: de boksen dan niet aan, maar dat komt vanzelf wel goed. Goedemorgen het Zandvoort. 11 za december. Ja, 11 december. Don, naast ben. mij. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en de techniek doet Pascal van der Beek. Het Don, uh, je zit helemaal op je stoel te rippen. Wat wil je ja, nou? Uh, ja, ja, ik wil schaatsen. Nou, dat kan. <laughs> Zou het? Ja, ja maar er ja, ja. zitten nog wakken in, heb ik Nou, er zaten gisteren nog twee wakken in het ijs en die zijn uh, gedicht. Gisteren, eigenlijk vanmorgen vroeg, liep Leo, de ijsmeester, en nog steeds rond met zijn twee kornuiten. En ik heb net van Helma begrepen dat uh, IJsworld de laatste wakken komt dichten. Ja, ja. Dus morgen, niet vandaag, maar morgen, om... Nou, geweldig, al die muziek om er uh, ineens. Uh. Morgen is uh, de opening om twee uur. Dus niet wat in de zon van staat vandaag, maar morgen... Morgen, zondag, de opening. En... Maar dat gaan we zien. Ja. Wat u, gaan wij doen? Ja, u hoorde Helme Hoogland. Ja, die is alvast aangeschoven ja. met een hele grote zak met loten. Die van mij liggen bovenop, dus niet husselen. Uh, Wat gaan we allemaal doen? We gaan dus eerst praten met Helme Hoogland over de decemberactie. Uh, een heleboel loten, hoe lang gaat het duren enzovoorts. Om ja, vijf voor half elf komt Mieke Tapen vertellen over het muziekpaviljoen. Ja, en uh, als die weg is, krijgen we Babette van de weg. Ja, die was van de weg, want die kon de weg niet vinden vorige week omdat het veel sneeuw lag. Ja. Uh, dan gaan we uh, luisteren naar het nieuws en dan komt de afdeling jeugd van Sociaal Zandvoort. Ja, we zullen politici eens aan een uh, flink. Uh, flink aan de tand voelen. Aan de tand voelen over ja. allerlei zaken hier. En. Uh, nou, er wordt al geroepen kalmer, Nou, dat kan je wel. uit Nee. En dan nee. is het al zo'n beetje rond de klok van half twaalf. Dan komt Ankie Miezebeek vertellen over de sprookjeswandeling van uh, volgende week. Dat is in het kader van het grote winterwonderland. Gaan wij luisteren wat daar allemaal te doen is. Ja. En we sluiten de ochtend af met Jorie van de Bogarde. Die gaat praten over Portiekportiers, wat dat nou zijn? Nou ik, ja, we heb een, ik heb een gaan. hele leuke foto op het internet gezien ja. bij Info Zandvoort van allemaal jeugdigen met ja. een pet op. En we gaan eens vragen wie, wat en waarom. Dat gaan we. Maar eerst een muziekje. On the radio. Well, I hate to say, it, but I've been going solo. You like me till you hear my shit on the radio, but now I'm just imagining for you. Oh no, you like me till you see me on your TV. Well, if you're so low, but lonely, why you watching? You say good things come to those who wait. I've been waiting a long time for it. Never seen change without a fire But from your mouth I've seen a lot of burning But underneath I think it's a lot of yearning Your face the a color from green to yellow To the point where you can't even say hello You tell me you'd kill me if I ever snob you out Like that's what you expect from me Like that's what I'm about I remember the days when I was So eager to satisfy you And realize that I was just a fool. Tafel Helma Hoogland van de OVZ Zandvoort. En wij gaan het eens hebben over de decemberactie. Die is inmiddels weer gestart. Ja. Iedereen loopt met de loten rond door het dorp. Uh, als je 5 euro besteedt. Nee hoor, helemaal niet. Gewoon bij elke als... elke kassenhandeling krijg je een, uh, een bonnetje. Dan moet ik nog eens even met de kaarsboeg gaan praten. Van de ja. <laughs> ja. Goed, bij elke handeling krijg je dus een, uh, ja. een loodje. En dat gaat uh, bij de diverse bakken. Ik heb ook in diverse winkels bakken uh, gezien. Okay. Hoeveel, hoeveel bakken staan er ongeveer in Zandvoort? Zeven. Zeven bakken? Ja. ja. En Noord? In Noord uh, doet dit jaar uh, Bluis mee. En uh, Dat is niet of officieel uh, inleverpunt, maar ik haal daar elke vrijdagmiddag even de loodjes op, omdat anders de mensen helemaal naar het centrum moeten, zeker de ouderen. Ja, ja, ja, is... Dus dat is niet zo erg, Dan rijden we eventjes heen en weer. In Zandvoort-Noord wonen natuurlijk een heleboel mensen, dus je moet daar ook een inleefpunt hebben. En ja. er zijn ook winkels. Doen de winkels mee? Nou, uh, Bluis eigenlijk alleen. Alleen Bluis. Ja, ja, want in principe moet het wel ondernemers, uh, lid, lid zijn ja. van de ondernemersvereniging. En Bluis was dit jaar lid, dus vandaar. Ja, oké, okay. nou, ja. dat is dan weer goed. Zeven boxen waar u allemaal uw loten in kan doen als u wat koopt bij de leden van de ondernemersvereniging Zandvoort. Ja. Uh, het, de, de, we zijn pas begonnen? Nou, de, twee weken dus alweer, ja, hè? de ja, tweede week hier ook Dus geweest. de tweede trekking? Nou, Pas begonnen bedoel ik uh, de tweede keer, maar we lopen nog tot de kerst. En dan komt de, de gezamenlijke trekking. Ja, dat is op 8 januari. Krijg je de laatste trekking en uh, de trekking van de hoofdprijzen. Dus gaan alle loodjes weer in Juist. één grote zak. Ik krijg dan altijd een zak van uh, Floris Faber, zo'n blauwe horeca uh, vuilende ja. zak. Want daar kunnen al die zakken in. En dan gaan we daaruit halen. En elk loodje wat al een keer mee heeft gedaan, wat getrokken is, dat komt er ook weer in uh, terug voor uh, de grote prijzen. Dus iedereen doet eigenlijk ja, mee. En dan komt ook de notaris. Uh, ja, notaris Zwart komt elke keer. Een keer uit Amsterdam over omdat dat voor ons te doen dat vinden we heel erg aardig. Je krijgt ook altijd een flesje wijn van ons. Dus, nou, er, zit, dus prima. En, er zit naast mij iemand die gaat nu ook de loten trekken, maar die ja. krijgt geen flesje wijn. Nou ja, ik, ik zat nee, ik zat te bewaren tot de laatste week, maar dat hoeft helemaal niet. Nee, is... nee, nee, nee, Je kan elke elke week meedoen. En de laatste trekking met de grote hoofdprijzen. Ja, 8 januari ja. dan. Uh... Heb je nog verrassingen als hoofdprijs? Um... Er, dingen die eruit springen, uit je, uit je lijst? Uh, nou, ik heb dus de lijst even niet bij me. Maar dat maakt niet uit. Wat uh, nieuw is dit jaar, dat is wel leuk. Dat is een, uh, een, feestje, een kinderfeestje bij, uh, van Vessemle Oké, okay, Dat is, is wel heel erg leuk. Ja, in de, in de, de bakkerij zelf? Ja. ja, ja, ja hartstikke ja. leuk. Goed, dan uh, gaan wij over naar het ja, officiële begin. gedeelte. Prima. En we hebben afgesproken dat uh, Don die trekt de loodjes. Ja. Helemaal ben leest ze, leest ze, ze voor, voor. Ja, en ik wil altijd eventjes toch nog zeggen van, uh, is het loodje gewoon niet goed te lezen? Gaat weg. gaat hij weg, want ja, nou dan kan ik hem niet uitreiken. Daar vind ik zonde, ik moet gewoon netjes ingevuld worden. Ja, ja vandaar ja. ook de telefoonnummers erop. En, en uh, jij noemt eerst even de prijs die aan zo'n loodje... Ik de prijs op en vervolgens trek jij een loodje. daar gaan we. Daar gaan we nummer 1. Nummer 1, Bruna Balkenende. Tijdschriftenbond voor 15 euro. Nou, je zegt inderdaad, je moet goed kunnen lezen. Albertino Smit in de Dokter Smitstraat ja. Oké, okay. Sebon, firma Rubeling in de Kerkstraat, een notenpakket. En een notenpakket gaat naar E. Veres uit de Lorentstraat in Zandvoort 194. Oké, okay. de derde prijs van Blokker, een cadeaubon van 15 euro. 15 euro gaat naar de heer Van der Meijden van Spijkstraat 2-83 en ook in Zandvoort. Oké, okay. de Kaashoek, een zuivermandje. Familie van der Zon. Ook in de Lorenstraat, nummer 11, ook in Zandvoort. Gal, en Gal een fles rode of witte wijn van 10 euro. Wijn naar keuze. E. Uh, Wiebes in de Brede Rodestraat, 15 23. Prima. Parfumerie, drooggisterij droogister, Moerenburg, een prachtige cadeau. Doos van Noah Pearl van Cacharel. Dat was weer een mond vol. <laughs> de heer uh, Bieben van Galenstraat. Of mevrouw Bieben, staat er niet bij. 164. Slagerij Marcel Horneman doet ook elk jaar weer mee. Even, even Hussel hoor. Een fondue of courmetschotel voor vier personen. Ja, die zit wel een, de, de, je had het net over dat er weinig uh, loten waren. Maar valt het nou mee, zo'n zo zak vol? Uh, ja, hoe bedoel je, valt het nou mee? Zo nou, in, in je verwachting wat je, uh, wat je uitzet zo'n beetje. Je, uh, je, je geeft loten uit. En, ja? ja, nou ik denk toch dat het, het weer wel een beetje invloed uh, heeft erop hoor. De okay, nou, verwachting was iets hoger. Het weer wordt steeds beter. De ja. prijs nummer zeven gaat naar S. Angel. En die kan ik niet helemaal lezen. Maar het is wel in Zandvoort. Petrus de Blok. Petrus de staat okay. nummer drie. Oh, oké. Okay. Dan hebben we alweer de achtste prijs van Daniel Groente en Fruit. En dit jaar doet hij een doos sinaasappels. Hartstikke leuk. Uh, P.J. Mulder. En deze is echt klein. In de post, uh, Poststraat. Poststraat, okay. Dat is een heel mooi stikkertje. Oh, ja. Shanna Shuriper en Leatherway op de grote krocht. Dames of heren hakken. ja. Dat is voor de heren van mevrouw Koekenbier, Nassauplein, dat is hierachter, 9D. Ja, de, buren. de buren. Dan komt nu prijs 10, La Bonbonnière in de Haltestraat. een bonbonsdoosje. En een bonbonsdoosje gaat naar de heren G, of mevrouw G. Swinkels, op de burgemeester Engelbestraat nummer 26. De Zandvoortse Apotheek, ook al jaren lid, een waardebon van 20 euro. Kan ik, lezen? Een, nou deze kan ik Ik geef hem heel even aan jou, ik, ik heb wel een even... telefoonnummer, ja. het is een stempeltje. Ja, hier kom ik wel uit, hier kom ja? ik wel uit, ja. ik weet niet of ik het voor moet lezen. Wat, ik, nou, ik, ik, voor kan het, ik kan het niet uh, Zal ik even kijken, ik voorlezen, kan maar, maar ik op... kan wel het telefoonnummer noemen, dat is 571-33303. <laughs> U krijgt vanzelf telefoon van Helma Hoogland voor prijs nummer 11. Prijsje... En dat is nogmaals dus, zet het duidelijk erop. Ja. Zo is het. Prijs nummer 12. Koffieclub Zandvoort op de Kerkplein. Een verwendbon van 15 euro. Dini baars Vreburg, Amsterdam. Zo. Dommerskanaal. Kijk eens aan. We zijn nu op... Nee, we zijn niet op de helft. Kwekerij van oh. Kleef. Een cadeaubon van 15 euro. Want we hebben 28 prijzen. Dan moet je voortaan maar een uurtje hier komen. Ja. Dus Dan gaat naar <laughs> Beehuizer-Willemstraat. 31. Prima, dat was prijs 13. Je ja. hebt ook 13. Okay. Wolkofveen. In de Bakkerstraat. Een cadeaubon van 10 euro. Uh, de heer of mevrouw Hart, Nieuwstraat 1E in Zandvoort. Ja, we gaan door, we zijn op de helft, maar we gaan gewoon in één ruk door. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Bloemsierkunst Jeff en Henk Bluis in de Haltestraat. een bloemencadeaubon van 15 euro. Een bloemencadeaubon gaat naar de heer of mevrouw R. P Warmerdam, kwalis van Uffertlaan, 17. ijzerhandel in de Pakveldstraat, een cadeaubon van 15 euro. Nou, deze geef ik ook aan jou. Oh, dit is meneer Rubeling, of mevrouw Rubeling. Oh. Thompsonstraat. Ook eens antwoord. Ja, prima. Chocoladehuis Willemsen. Prijs nummer 17 in de Haltestraat, Een chocoladegeschenk. De heer of mevrouw G. Beijer. Kees Omstraat, 133. Dan hebben we kaashuis Tromp. Een kilo kaas van smaak naar keuze. Een kilo uh, kaas is een heel klein... Uh... Twint, G-Twint. Twint. Van, Venema van plein. Van plein. 16-3. Dat vind ik wel. Snackbar het Plein, een nieuw lid dit jaar van de ondernemersvereniging Zandvoort. Een hamburgermenu. Een heerlijk hamburgermenu gaat naar de heer of mevrouw Zeekoper Oranjestraat, 12-9. Dan hebben we de Music Store, een cadeaubon van 20 euro. Een cadeaubon gaat naar de heer of mevrouw Zee v -V zijn postweg 4A-9. Prijs nummer 21, de HEMA. Een auto per set. Een auto per set gaat naar de heer of mevrouw Rietveld-Kaandorp. En dat is op de. Secretaris Bosmanstraat. Secretaris Bosmanstraat. <laughs> Bloemenhuis Weebluis in Noord. Een bloemencadeau van 25 euro. Dat is prijs nummer 22. Die ja. gaat naar de heer J. V Ves v Vers. Marines Molenaarstraat. 42. Slagerij Vreeburg. Terug, terug van weg geweest. Een rollade naar keuze. Deze kan ik niet lezen. Dat, uh, dat is Warmerdam. In de Kwarles-Veneufortlaan. De RP Warmerdam. Dat was Slagerij Vreeburg. Circus Sandvoort. Twee kaartjes voor de bioscoop. Gezellig. Uh, dat is Mia Zwinkels. Op de burgemeester Engelbertstraat. Prima. Dan krijgen we Sioptiek, een brildoekje, brilschoonmaakdoekje met een spray. Dat is S-schoenmaker in de Martines nijhofstraat Prima, Dat was nummer 25. Yes. Nummer 26, Krankavie XL, een lunch te waarde van 10 euro. Oh uh, Ben, dat is G. Rutte. G. Rutte, ook op het Feilema Plein. Hmm. Emotion by Esprit, een cadeaubel van 25 euro. Dat is uh, de bekende de Peter Huiskes op de Hogeweg. Ja, bekend bij iedereen. Dat was nummer ieder geval van 27. Ja. De laatste prijs, BeachNet Internet en Computercentrum. Een MG USB-stick Kingston. Dat is uh, meneer en mevrouw, mevrouw Baas in de Max Heuvelstraat. Oké, okay, geweldig. Ik kan nog even willen zeggen, ik heb uh, dit jaar 28 weekprijzen. Dat is extreem veel. Ja. Meestal heb ik er 20, 22. Het heeft te maken met het feit dat we gewoon een aantal nieuwe leden hebben. De OVZ. We zijn uh, gelukkig uh, aan het groeien. En dat is heel fijn en het heeft uitermate te maken uh, met uh, de ijsbaan. Uh, mensen worden enthousiast, uh, melden zichzelf aan om lid te mogen worden. Dus dat is alleen maar heel erg goed. Dat uh, heeft ook een beetje te maken met het feit dat jullie steeds meer evenementen toch wel ja. gaan organiseren. Nou ja. Krijg je daardoor ook meer leden? Ja, dat klopt. We doen van alles om zoveel mogelijk uh, de, de, uh, de klanten hier binnen Zandvoort uh, te houden. Zeker met zo'n decemberactie. Hè? Flink gemotiveerd. Nou, jongens, hier kunnen we blijven. En uh, ja alles wat we kunnen doen om uh, ja, uh, het, het Zandvoortse, uh, Zandvoortse ondernemers te ondersteunen. Dat doen we. En nou is dit gebeurd met, uh, met de ijsbaan. Nou ja, laat, het, het, ongetwijfeld zal het een groot succes worden. Het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Maar we blijven denken. Hoe kunnen we verder uh, de, de, het stimuleren hier binnen ja. de economie van Zandvoort? J Jullie noemen het winterwonderland. Uh, dat zijn zijn ijsbaan. Zijn er nog meer winterse activiteiten uh, ja, daaromheen? Ja, ik moet je zeggen. Daar ben ik niet helemaal van op de hoogte. Ik ben de afgelopen drie, vier weken alleen maar bezig geweest met, uh, met, uh, met de ijsbaan. Maar volgens mij zit er iemand naast je die er wel heel veel van weet. Ik weet natuurlijk van een wandeling als ik het goed heb op 18 december. Maar ik denk niet dat ik ja, helemaal de juiste persoon ben om dat toe te lichten. Voor nou ja, de fouten. Op www.winterwonderlandzandvoort.nl staat een heel programma waar onder andere ook de sprookjeswandeling op staat. Waar we straks over gaan hebben. Er staat optredens bij uh, in het muziekpavioen van Mieke Tapé waar we het straks over gaan hebben. En er is natuurlijk de kerstmarkt. Ook op de 18e. Kijk dus op winterwonderlandzandvoort.nl. Kom morgen naar de opening van de IJsbaan. En we gaan de muziekje draaien. En daarna komt Mieke Taap. Ja, heel maar bedankt. Just the same voor Christmas van Chris Ria was dit Ja. ja. Ga jij nog rijden met Kerstmis? Uh, ja, want we gaan ook familiebezoek en dergelijke. Ja, dat zijn echt van die dagen om ja. samen door te brengen. Ja. En jij? Ik uh, blijf gezellig thuis, de familie komt bij ons. Dus, uh... ja. Ja, Max. En heb je genoeg uh, parkeervergunningen dan? Ik uh, heb uh, een belanghebbende vergunning, nog wel. Nog wel. Uh, ik kan dus bijna voor de deur parkeren. Ja. En dat wou ik ook graag zo houden, maar dat gaan we nog afwachten hoe het allemaal komt. Uh, niet over parkeren, maar wel over het centrum, midden in ja. het centrum zelfs. Ja, ja, ja. Het muziekpaviljoen, Mieke Tapé aangeschoven, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, afgelopen jaar in het uh, paviljoen, hoe was het? Uh, ik denk uh, uh, succesvol. Ik denk erg leuk. De een bleek toch weer wat leuker natuurlijk te zijn als ja. uh, de andere. Maar uh, ik denk dat er een paar leuke toppers bij zijn. En die wil ik graag uh, voor 2011. Uh, gaan we die weer continueren. Met uiteraard weer nieuw gevonden uh, talent en, en, en artiesten. Wat ja. was de uitspringer van, uh, van vorig jaar? Af van dit jaar eigenlijk. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, nou, het is waar al... kwam het meeste publiek op? Dat ik het zo vraag. Uh, Die... Het, het is heel weersafhankelijk. Mm. Uh, die moment dat de zon schijnt... <kijnt> heb ik gewoon honderd man meer daar staan. Ja, en of daar dan... Uh, uh, ik moet zeggen, om even je vraag te beantwoorden... Anstuin blijft een topper. Ja. Het, het Nederlandstalig blijft een topper. Hoe het ook voor, hè, het, om het lekker gewoon, mee te zingen. Uh, om lekker ja. mee te zingen. Men herkent het. Uh, ik, ik merk heel sterk dat als het herkenbare liedjes zijn... meezingliedjes zijn... dat het publiek uh, daar toch sterker op afkomt... als op een uh, nou, iets anders. Maar uh, dat was wel één... Van van de uitschieters, toch? Ja, ja. Ik ben uh, bij een van de laatste optredens geweest. Mm -hmm. En toen was het koud. <kijkt> Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Er waren drie dames in... Uh, ja. En op het paviljoen woei het zo hard klopt. dat er bijna niemand uh, ja. stopte. En toen heb je ze naar voren ge gezet. Mm -hmm. En toen bleef het ook hartstikke uh, druk. Ja, dat klopt. Het zijn, uh, dat waren drie dames die uh, erg uh, het inzicht hebben om publiek naar zich toe ja. te trekken. En uh, achteraf was het misschien ook best een goede zet om ze naar voren te halen. Ze speelden uh, op dat moment uh, niet versterkt, dus uh, daar hadden ze bewust voor gekozen. Maar uh, dat blijkt dan toch een beetje, de afstand blijkt dan toch een beetje te ver te zijn. En als je dan inderdaad ook nog van oh. vierkanten wind uh, in de nek krijgt, dan. Uh, uh, dan is dat niet prettig spelen. Je, dus dat was een goede set. Ja, om dat een goede set. Ja, heb dat je klopt. vaker last van, uh, van, van de wind bijvoorbeeld? Ja. Dat mensen echt weggaan omdat het uh, te koud is? Uh, ik heb uh, dit jaar het allereerste optreden heb ik moeten verplaatsen. Dat was mm -hmm. uh, Jessup toen. Uh, die heb ik moeten verplaatsen. Die heb ik toen naar een van de uh, leden van de OVZ uh, naar het café uh, gehaald. En uh, dat was een succes, maar ja. het was natuurlijk niet de opzet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> maar dat was echt... Het is, het is te tricky om, om mensen met dure apparatuur ook, ja. uh, doen omdat het gaat regenen. Dan heb je schade. En dat kun je je gewoon niet veroorloven. Is... En er komt ook geen hond op af natuurlijk. Maar er dat zijn ja. ook hele leuke optredens geweest waarbij uh, de hele afgezette hoek gewoon vol zat. Dus Het is, uh, Zeker. Het is, het is natuurlijk wel van de ja. een naar het ander. Dan. Ja, dat klopt. Dat maar wel leuk is. om te doen nog? Absoluut leuk om te doen. Ja, ja, okay. ja. ja, ja. Nou, uh, het hele programma van volgend jaar ligt er al. Maar we willen het even over dit jaar hebben. Want als uh, onderdeel van het programma Winter Wonderland Zandvoort uh, heb je ook een paar uh, dingen neergezet toch? Ja, we hebben uh, zoals uh, uh, vorige week natuurlijk met uh, Sinterklaas uh, koopavonden wat um, muziek neergezet. Een Sint Surprise Car neergezet. En het gekke Pietenteam die met ballonnetjes en schminken de kinderen vermaakte. En um, helaas was dat op de met name de donderdag 2 december was dat wat minder... Uh, het, het, het, ja, men moet er toch nog aan wennen, denk ik, dat er uh, koopavonden zijn. Het weerspaar zat natuurlijk ook ja, mee. Het was ook, ook wel mee. echt winterwonderland. Het, ja, ja. het was een drama. Het was vreselijk natuurlijk. Het was koud, het was sneeuw, het was nat. De pieten kwamen ook niet helemaal uit de ver. Maar toen het ging sneeuwen, dan moet je natuurlijk toch ook erg uitkijken ja, ja, ja, ja. voor... De, de, de, de, voor de gezondheid. Van voor de, het bied. Nou, zo, dus, zo ook, ja. En <coughs> uh, vrijdag 3 december was het iets meer, gelukkig. Dus uh, ik hoop dat dat gecontinueerd kan worden naar uh, volgend jaar ook. Nou, dit jaar nog, want we hebben nog twee extra koopavonden. Ja, klopt. Uh, we hebben. Uh, nou, twee extra koopavonden. Dat is er inmiddels natuurlijk één. Ja. Uh, 22 december ja. was een koopavond, maar naar aanleiding van het uh, Sinterklaas uh, hebben we, uh, heeft de OVZ besloten om er dus één van te okay. maken. Dus het wordt alleen de vrijdag Dat 23? Dat wordt 23 december. En uh, de attracties die ik op de 22 e had, die heb ik uh, gedeeltelijk naar de 23 e kunnen overschuiven. Eh, omdat die dus op die dag nog plek hadden. Dus de 23 december wordt een leuk programma. Vanaf eh, een uur of drie smiddags eh, tot een uur of zeven s'avonds. De mini kerst surprise car. We hebben een eh, kerstmannenorkest. Vanaf een uur of zes tot aan het einde van de koopavond. Dus tot eh, negen uur. En eh, ik heb ook nog vanaf een uur of half vijf tot een uur of half negen. Een kerstman en een kerstvrouw. En die noemen zich de zingende kerstfiguren Los del Sol. En die hebben een... Eh, Zwingend kerstprogramma, Spaanstalige en Engelstalige songs. En met een rijdende kerstboom wordt het ook heel gezellig. Waar en, speelt zich dat af? Door het hele dorp? Door het, het hele dorp, ja. Een beetje, een beetje rondom het muziekpaviljoen. Uiteraard met de insteek naar de Haltestraat. Uh, de, gewoon de winkels, Krocht en, en de Kerkstraat natuurlijk. Oh, okay. en, ook een beetje en die verplaatsen de, zich ook. En een beetje bij de ijsbaan. Uiteraard bij de ijsbaan. Ja, ja, ja. Ik zeg al rondom het ja, muziekpaviljoen. Ja, ja, ja. ja, vanzelfsprekend. De topper. Ja, oké. Okay. Um, en dan... Gaan we even rusten, want dan in januari, februari is er natuurlijk niks in het paviljoen. Je bent al druk bezig met uh, de voorbereidingen. Je hebt al een aantal dingen afgesproken, toch? Klopt. Komt anders ook weer. Ans komt weer. ja Het is een verzoeknummer. Ja, echt? Ja, ja, ja er ja. zijn gewoon mensen die, die zeggen van, komt Ans weer? Dus ja, waarom ja, niet? Ze nou, is in Zandvoort op dat moment, ja, ze is ja. een topper. Ik hoop alleen dat we het mooie weer hebben op ja, dat ja. moment. Nou, dat hoop ik ook. Want als het Ans daar staat in de en regen, dan zou het wel eens anders kunnen uitpakken. Maar ja, dan ja, nou zitten we er in de heemaan in. Ja, precies. <laughs> nou, ik zou zeggen, doe eens wat over volgend jaar, een beetje het programma. Oh, en de, de, er is niet meer elke zondag wat? Dat klopt. Uh, er is uh, besloten om uh, op de zondagen dat uh, er in de kerk. En, uh, een optredensmiddags is, een klassiek concert is, uh, om dan de muziekpaviljoen optredens te laten vervallen. Mm -hmm. Omdat het elkaar toch soms een beetje stoort. Ja. En, uh, dus daar is voor gekozen. Dat houdt in dat we er dus uh, sowieso vijf minder hebben. En op de uh, voorjaar, tijden van de voorjaarsmarkt en de uh, zomermarkt is er ook geen uh, optreden in het muziekpaviljoen. Dus het, uh, de optredens in de muziekpaviljoen zijn ook een beetje ingepast in het Zandvoortse evenementenschema. Of ja, zo maar, dat zeg. klopt. Wel. Okay. Ja. Ja. Want we hebben ook nog in de krocht de jazz zondagen. Ja, maar dat stoort elkaar niet. Omdat de jazz natuurlijk later begint. Ja. En uh, ik probeer, ik kijk gewoon even wat Hans uh, neerzet. Dat ik op die dag geen jazz neerzet. Oh, jullie jullie dat, hebben wel contact met elkaar uh, over Nou, ik, ik, met, uh, ik kijk gewoon ja. wat hij heeft neergezet. Omdat ja. zijn programma dus al eerder uh, bekend is. En uh, in het begin is dat even één keer toen verkeerd gegaan. Dat was ook een beetje mijn... Uh, nog niet ervaring. Dus toen uh, is, dat, is dat even fout gaan. Dus dat moeten we niet meer willen natuurlijk. Dus en, vandaar dat ik daar let. trekt een speciaal <coughs> publiek. Hè, waarvan je kunt zeggen... Als ze nou naar het Raadhuisplein komen is nog maar de vraag. Ja, toch is wel gebleken dat als ik Jess heb... dat er toch wel uh, inderdaad wel een speciaal publiek... is. <coughs> zijn vaak wat ouder natuurlijk toch... Ja, ja. Die en houden jullie ook nog rekening met, met evenementen op circuit en der, nee, de wat grotere nee, evenementen? Nee dat, dat, dat dat bijt ook, nee, dat bijt ook elkaar absoluut niet. Nee, het, het kan al, elkaar alleen maar versterken, ja. denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik zou zeggen, doe eens wat uit het programma. Wat je, wat je meegenomen hebt en er is ook van alles alweer doorgekrast en opnieuw ingezet Het is helemaal niet dus, verklappen. Jawel, ze moet. Ze moet. Nou, Wanneer is het starten, eerste concert? Uh, we starten maandag 25 april, wat uh, tweede paasdag is. Uh, de gewone tijd rond half twee met uh, de Feasant Pluckers, uh, een, een internationale groep uh, muzikanten en, en performers die een gevarieerde show uh, neerzet en die ook al twee keer eerder is geweest, wat altijd een, uh, een aardige publiekstrekker blijkt te zijn. Um, zomaar even een greep. Uh, de, de zondag 1 mei is ook wel even leuk om te noemen. De Sergeant Wilson Army Show. En ook de Zandvoortse Kelly's Heroes Army Vehicle Show. Die uh, sluiten zich daarbij aan. Moet jij dan nou rijden? Nee. Want jij hebt ook zo'n auto. Nee, niet meer. Oh. oh. Nee, nee, maar ik, ik ben er nog wel een beetje bij, maar... Die Sergeant Wilson is ook erg populair, hè? Ja, dat ja. klopt. Ja, nou, ja die nou, zit, zijn die überhaupt goed. We momenteel in, oh, ja. ja, ja, in Canada, ja, grote tournee in Canada. Ja, absoluut. Ja, uh, zo verder heb ik een, een shanty Koor. Uh, we hebben Alice in Dixieland. Dat is een, een, een, een zesvrouwsformatie op het podium die je met veel humor en en veel speelplezier uh, swing, bebop, um, Dixieland uh, spelen. Um, Papa Luigi, de Zandvoortse violist, komt uiteraard. Louis Schuurman. Uh, Schuurman. Um, Anstuin, reeds genoemd. Ik heb uh, ook een populaire Latin die schijnt al eens in Zandvoort gespeeld te hebben. Septeto Trio Los Dos. Komt in juli uh, langs zo ook de Rocky Show. Een, een, een salsa band die uh, swingende... Um, Merengue, uh, salsa, uh, dat soort dingen, exotische nummers uh, speelt. Jessup komt weer terug. Als het helemaal warm is. Ja, juli. Ja. Ik heb ze in juli gezet, dus uh, als het in jullie nog niet warm is, ja, ja, dan, dan weten we dan het, dan niet weet ik het niet meer. Nee, nee. <laughs> <laughs> hetzelfde geldt hebben we sneeuw. Je weet het nooit. <laughs> Nou ja, dan kan jij weer aan de bak, Ben. Ja. <laughs> ja. Om <te> sneeuw ruimen. <laughs> en de laatste twee optredens die in september hebben we gekozen voor loopact. Dus tot en met eind augustus in het muziekpaviljoen. En de twee acts op 4 en op 11 september, dat zijn dan, uh, uh, zeg maar, looporkesten. Een Dixieland-orkest en een uh, Tropical uh, Muziekgebeuren. En die lopen dan door? Uh, die lopen door het hele dorp. Door het hele dorp. Ja. Ja. Nou, weer een heel, uh, een heel uh, strak programma. En uh, ja, het enige wat we kunnen hopen is dat het in die tijd gewoon lekker mooi en droog weer is. Zodat de stoeltjes weer uitgeklapt kunnen worden. Absoluut, ja. Maar voorlopig eerst nog even schaatsen. Nou ja, morgen. Het, uh, het, zeker na de opening morgen. Er is morgen ook een twijlorkest, begrijp ik. Klopt, ja. Een, een, een, een kerstmannen twijlorkest. Kerstmannen, -twijl kerstmannen, -twijl <laughs> kerstmannen -twijl is Leuk voor Scrabble. Als je ja, die goed dus aanlegt, spelen. krijg je een heleboel punten. Ja, ja. Nou. En ik vergat eigenlijk nog oh. te zeggen dat we de 18e en de 19e december, want ik ging eigenlijk meteen naar de 22e, de mm -hmm. Dan hebben we dus 18e nog het Westside Dickens Orkest en 19 december ook nog de koren. Vijf Zandvoortse koren, het zijn er inmiddels vijf, het waren er vier, vijf, nu vijf, mm -hmm. die in het mooie muziekpaviljoen, mooi versierde muziekpaviljoen hun kerstsongs... Gaan dus een klein mini-concert starten we mee om een uur of elf en rond een uur, of half één, dat, één uur, uh, uur klaar. De vijf koren is de negentiende om elf uur. Klopt. En de achttiende, de Dickens uh, orkest, mm. dat valt een beetje in de kerstmarkt, heb ik begrepen. Uh, dat starten dat we... Dat om twaalf uur. Ja, start ik mee om twaalf uur okay. tot vier uur. En uh, die uh, lopen, of ja, lopen niet, als ze zingen lopen ze niet, mm. maar wel door het gehele... Bewegelijk door het hele uh, het centrum. Ja, precies. En die zijn weer even mooi aangekleed als, uh, als vorig jaar natuurlijk. Nou, het is dus zeker Dickens. weer een, uh, een, uh, een tip voor het komende weekend. Het was een prachtig gezicht vorig jaar. Ja, het nou, is dus weer een tip voor het komende weekend. En dan uh, komt iedereen gezellig naar het dorp om een beetje te schaatsen. Te luisteren naar de muziek. Geproduceerd door mevrouw Tapé. En Tapé. dan maken we er een gezellig feest van. Ja, Mieke, hartstikke bedankt. Heel graag En gedaan. we gaan je volgend jaar zeker weer zien in het paviljoen. Absoluut. Dankjewel. Nee. Uit uh, Amsterdam. Haarlem. Haarlem. Oké. Okay. Nou is het niet zo erg ver weg. Maar uh, we hebben net uh, de muziek beëindigd en de muziek uh, was van Crystal W. Het nummer uh, Regardless. Aangeschoven is uh, Babette van der Weg en met Babette gaan we praten over Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Ja. Een, uh, een initiatief uh, van ook een stukje samenwerking tussen de gemeente Zandvoort en Haarlem. Ja, klopt. Ja. Welkom Babette, well, overigens. Ja, deze week heb je de weg wel kunnen vinden. Ja. Nou, het was toch best wel moeilijk, want heel Heemstede ligt plat op een of andere ja. manier. Oh, ja? Ja. ja Ik weet niet wat er aan de hand is, maar uh, ja, de, ze hebben het afgezet. De, de kruising van de Wagenweg en de, en de, en de Randweg en dergelijke. Ja, dus, ja. Het is vreselijk daar. In ja, ruimte. dus je kan helemaal niet meer... Uh, yes. dus ik heb Alle woonwijken in Heemstede heb ik gezien. Uh, nou, zo, zo zie je nog eens wat van Heemstede. <laughs> je ja, mist van het bestaan niet af, nee. Ja. Um, goed, er zijn twee fondsen. Ja. Die, zijn nieuw. die zijn nieuw. Want er waren natuurlijk al alle, allerlei sportfondsen en jeugdfondsen. Ja. Maar nu uh, jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds. Ja, beide, beide dingetjes. Um, samenwerking tussen Zandvoort en, en Haarlem. Ja. Hoe komt die, die Eerst vertel eens even wat de fondsen inhouden. De fondsen houden in is dat als uh, kinderen willen sporten of iets cultureels willen doen. Dus ik ga even voor het gemak ja. een voorbeeld uh, uh, streetdance willen doen. Um, en hun ouders kunnen dat niet betalen. Want het zijn natuurlijk toch altijd wel forse contributies of uh, uh, lesgelden. Dan neemt het fonds de vergoeding over voor, van de ouders. Dus uh, het fonds betaalt de vergoeding, het lesgeld of de contributie voor mm -hmm. dat jaar. Um. De samenwerking Zandvoort en Haarlem, waar komt die vandaan? Nou, de, um, zowel het Jeugdsportfonds als het Jeugdcultuurfonds zijn landelijke fondsen, waarbij eigenlijk elke gemeente zelf kan zeggen van nou ik, ik uh, sluit me daarbij aan. Mm -hmm. En Haarlem uh, had al een fonds, dus Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. En toen heeft Zandvoort gezegd van nou wij willen dit ook wel heel erg graag, maar wil je dat natuurlijk allemaal weer helemaal zelf opzetten, dat kost natuurlijk alweer vrij veel ja. geld. Dus mogen we van jullie faciliteiten en consulenten gebruik maken. En dat jullie het doen, maar dat wij in ieder geval daar het geld voor beschikbaar stellen. En zo geschieden, dat betekent dus dat Zandvoort bij Haarlem is aangesloten. En dat ik dus als consulent van Haarlem nu ook consulent ben van, van Zandvoort. Het feit dat Zandvoort meedoet, betekent dat ook dat het fonds wat verruimd wordt? Ja, het was zo dat uh, als ze uh, uh, kinderen wilden sporten in Zandvoort, dan konden ze naar de sociale dienst gaan hier bij de gemeente. En dan konden ze daar eventueel een vergoeding voor krijgen. Dat was, we met een goede, rond de 100 euro uh, die ze op jaarbasis zouden kunnen krijgen. Nou, dat, uh, dat is inmiddels uh, afgeschaft. En daarvoor is het uh, Jeugd Sportfonds en het Jeugd Cultuurfonds in, uh, in de plaats gekomen. En um, die bedragen zijn dus ook uh, ja. hoger. Ja. Voor het jeugdsportfonds geldt dat het uh, tot 225 euro op jaarbasis vergoed kan worden. Ja. Je hoeft niet het, natuurlijk het hele bedrag uh, gebruik te maken. En cultuur is altijd wat duurder. Dus danslessen, theaterlessen zijn over het algemeen wat duurder. En um, dan kan het tot 450 euro op jaarbasis vergoed worden. Okay. Maar ik moet even denken wat uitleggen over de werkwijze van de fondsen. Het is zo dat je als ouder, kan je het niet zelf aanvragen. Je moet het aanvragen via een intermediair. Een intermediair is iemand, een professional, dus de juf van school. Of uh, iemand uit jeugdverlening die zich dus bezighoudt met de begeleiding van kinderen. En het uh, kan ook de huisarts zijn of iemand uit welzijnswerk. Maar bijvoorbeeld ook loket Zandvoort, uh, die kan dat ook uh, doen. Kan ik, kan ik dat ook doen? Ik... ik... Ja, Ik zeg het maar heel gek, maar stel nou dat ik constateer dat in mijn straat een geval is van iemand die gewoon dat niet kan betalen. Ja. Kan ik dan jou bellen en zeggen, nou, volgens mij uh, wil dat jongetje heel graag voetballen, maar ze kunnen het niet betalen. Nou, ik denk dat het sowieso slim is om bij mij te bellen, maar nee, jij kan het niet doen. Dan gaat het via een... een maar dan een, zoeken we een zoek andere interneer. Ja. Ja, okay. En zeker bij Loket Zandvoort, dat is het mooie hier aan hm. Zandvoort, vind ik. Er is wel een verschil met, uh, uh, met Haarlem. Het loket Zandvoort is heel erg centraal gelegen. Volgens mij weet iedereen dat wel te vinden ja. hier in Zandvoort. Ja. Dus is daar de drempel ook veel minder uh, groot om even binnen te stappen en te zeggen... nou, zus en zo is het, is het geval, uh, zouden wij eventueel gebruik kunnen maken van het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Ja. Dat was sowieso een vraag die ik had. Je had het over drempel. Is het laagdrempelig of hebben ouders nog altijd een probleempje om te zeggen van... ja, we kunnen het niet betalen, uh, kunnen we hulp krijgen? Dat is een probleem. Ja, dat, uh, nog dat, steeds? Toch? Ja, dat is nog steeds. Dat merken we nog steeds. Je hebt, um, je hebt een groep mensen die, die weten de, eigenlijk de, uh, de diverse mogelijkheden en de toeslagen goed te vinden. Die zijn eigenlijk vrij pittig daarin. Dus die weten de, de weg naar zo'n fonds ook heel snel te vinden. Maar er is eigenlijk een hele erge, grote groep mensen... Ja, die uh, uh, weliswaar uh, uh, ja, het minimum verdienen, maar uh, toch een bepaalde trots ook hebben. En denken: van nou, dan kan het ook wel zelf. Of tegen de kinderen zeggen: Nou, sorry, maar gaat gewoon even niet door. En um, dat is ook eigenlijk een beetje de reden waarom we die intermediairs hebben uh, ingesteld. Ten eerste als signaleringsfunctie van als jeugdhulpverlener. Uh, uh, kan je natuurlijk zien: van nou, dit kind moet echt nodig eens even uit die thuissituatie gehaald worden. <coughs> Of bijvoorbeeld een juf uit school. dat Zo'n kind zit de hele tijd te wiebelen op zijn stoel. Dat je denkt: huppetee, moet even het veld op. En uh, nu is even een paar, uh, potje gaan rennen. Um, maar wat wou ik nou zeggen? De drempel. Oh ja, de drempel. Uh, maar je, je moet toch gewoon wel enigszins. Uh, als, als je niet de toegang hebt tot dat soort dingen. Dus ja. je zit niet in het jeugd of jeugdverleningstraject. Je kind is heel erg gezeggelijk, maar eigenlijk heel erg ongelukkig. En je wil ja. zo'n kind toch zo heel erg graag gitaarles gunnen. Ik noem maar even een uh, ja. dwarsstraat. Ja. Nou, dan moet je wel even diep ademhalen. Want dan moet je naar iemand toe en zeggen van nou, ja. uh, ik zou dit graag willen aanvragen. Maar, maar daar was ook het fijn dat die intermediair, die, die maakt een inschatting eigenlijk van de financiële situatie. Ja. We hebben dus niet dat je zegt, van nou, als je uh, een euro boven het, uh, uh, het sociale minimum verdient, uh, dan, dan kom je er niet meer voor in aanmerking. Het gaat eigenlijk meer om de hele situatie. Dus ik kan me best voorstellen, moeder die heeft een part-time baan, is gescheiden. Vader is een beetje uit, uh, uit beeld, uh, zou ik maar ja. zeggen. Vier kinderen. Nou ja, doe die alle vier maar eens op, uh, op een sport. Nou, dat is niet te doen. Dat nee, kan, kan je gewoon niet betalen. Dus wij vragen eigenlijk aan de intermediair van nou schat het in. Ik bedoel, is het inderdaad gewoon goed dat dat kind uh, gaat sporten? Of obesitas, noem maar even een dwarsstraat. Het, het kan dus zo zijn dat, uh, uh, jullie, jullie berekenen dat, dat uh, de ouders 50 euro betalen en jullie 350 erbij leggen. Dat kan. Niks. Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn dat wij het hele bedrag vergoeden. Maar wat veel gebeurt, en dat zie je veel met cultuurfonds, dat de lessen over het algemeen duurder zijn ja. dan 450 euro. En dat wij dus, nou ja, het maximaal te vergoeden bedragen, dat, dat spreek ik gewoon af ja. met, de, met de scholen. Uh, zij sturen mij dan een factuur. Want wij betalen dus direct aan de, ja, dat, aan de, aan de instellingen. Dat, was, dat is een, en aan een de van mijn volgende ja. vragen. Die, uh, jullie berekenen dat. En dat doe je waarschijnlijk samen met, met een ouder. Van jongens, we gaan het zo aanpakken. Je maakt een plannetje. Nee, ik doe dat met de intermediair. Oh, met de intermediair? En eigenlijk spreekt de ouder niet. niet. Oh, maar, dat ja, de, is niet altijd het geval hoor. Maar... maar de intermediair spreekt natuurlijk de ouder wel. Die spreekt de ouder dus wel. Dus die maken een plannetje. Ja. En dan komen ze bij jou van nou, we hebben zoveel nodig voor... Uh, ja. uh, de voetbalclub om het te noemen. Ja. En jullie betalen rechtstreeks aan de voetbalclub. Wij betalen rechtstreeks aan de voetbalclub. Is het natuurlijk ook nog eens een keertje zo dat... Uh, vaak is de contributie niet... Uh, uh, zeker bij sport niet 225 euro. Meestal is het, is het wat goedkoper. <kwijnt> maar ja, je kan wel op voetbal willen. Maar als je geen schoenen hebt, dan hoef je niet te gaan lopen voetballen. Dus wij kunnen ook waardebonnen maken. Is dat uh, uh, het gezin naar de winkel kan... ...om in ieder geval voetbalschoenen of de wedstrijdkleding aan te schaffen... Ja. ...of uh, het huurden van een instrument... ...of uh, de handbalkleding, uh, hockeystick, noem maar een dwarsstraat. Dat moet natuurlijk ook nog uh, betaald worden. Dus je kan je bent... zowel de contributie als een, uh, uh, uh, uh, de kleding ervoor kopen... ...maar vaak is dat wel, dan zal je altijd nog zelf ook nog wel bij moeten leggen... Ja. ...want we redden het nee, anders toch het... niet voor het hele bedrag. Je bent in al een tijdje bezig, hè? Ja. Um, zie je dat mensen over die drempel heen gaan? ja. Ik zie dat het steeds uh, dat het makkelijker wordt. Ja. Ook omdat, uh, uh, omdat je er eigenlijk als ouder helemaal niet aan te pas komt. Dus je hoeft helemaal niet uh, bij mij te komen. Nee. Ik zie jou in principe helemaal niet. Nee. Um, dus het is vaak ook weer een beetje door een intermediair die initieert en die zegt zullen we dit nou gewoon aanpakken. Dan hoef je eigenlijk nee. alleen maar te zeggen ja. En uh, dat is het, uh, dat is het pret gedaan. En dat, je merkt dat, dat wel steeds, dat mensen het steeds makkelijker gaan vinden en, uh, en de weg ernaartoe vinden. Maar voor ons is het natuurlijk ook heel belangrijk. ...is dat intermediairs weten dat dit bestaat, dat deze mogelijkheid bestaat. Dus de juffen van school, uh, de jeugd, uh, huisartsen. Uh. Hoe doe je dat? Ga je de boer op of stuur, ja. je, stuur je mails? Je gaat echt de boer op? Ja, ik dus stuur mails, ik ga de boer op. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te spreken. Want op een gegeven moment kom je altijd wel... Uh, nou ja, zoals in jouw voorbeeld van, er zit een jongetje bij mij in de straat. Ja. Als jij naar de ouders kan gaan en zeggen, jongens, ga eens naar het loket Zandvoort... Hè, dit is nou hartstikke handig als, ze dat, uh, zouden, uh, als je dit kan doen. Ja. Geef je zo'n kind gewoon toch een jaar lang de mogelijkheid om ja, te te. Uh, de, de, uh... de signaalfunctie is dus niet alleen uh, de intermediair, maar eigenlijk iedereen. Ja. Maar het gaat wel via de intermediair en dan komt het uiteindelijk bij jou terecht. Ja, dan komt het uiteindelijk bij mij terecht, ja. Uh, morgen wordt ja. feestelijk uh, en met veel uh, tromgeroffel en dweilorkesten hmm. de fondsen in Zandvoort geopend. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou, morgen uh, is... Uh, oh, de... jullie gaan natuurlijk eerst bekendstellen in Zandvoort. Bekendstellen? Ja, met folders en flyers. Ja, nou morgen... Er is, uh, op het Raadhuisplein is er een uh, uh, schaatsbaan. Ja. En die wordt morgen geopend. En daar haken wij aan aan. Uh, dus er is een officieel gedeelte voor de, voor de schaatsbaan. En dan om twee uur komt iedereen uh, van het college. En ja. de wethouders komen naar buiten. En daar haken wij op aan. Want op dat moment wordt niet alleen de schaatsbaan geopend. Maar dan worden ook officieel het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds geopend. Ja. En jullie trakteren op een, uh, een rondje vrij schaatsen. En we trakteren op een rondje vrij schaatsen. Ja, ja, een uur lang nadat de opening is geschieden. Voor dan... de jeugd. Ja, alle nou, kinderen. Nou, jij mag ook. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het is voor de jeugd. <laughs> nou ja, als het wak maar gedicht is, hè, want er zit nog één wak in, hebben we net begrepen. Oh, ik is heb dat van zo? Een, uh, van een zeer bekend uh, Zandvoorts ijsmeester, de heer Miesebek, wel te horen gekregen dat alles wat je afschiet niet op de ijsbaan mag komen. Nee, nee, ik heb al, uh, ik heb confettikanonnen. <laughs> Daarmee gaan uh, zowel de uh, Ja, voorinformatie. Ja, ja, ja, ja. <laughs> nee, de, de wethouder van uh, Zandvoort, uh, Gertone, en de wethouder van cultuur uit uh, Haarlem, Pieter Heiligers. Uh, die zijn er plus de voorzitters van het bestuur uh, van Haarlem en Zandvoort. Die kregen allebei een gigantisch. Ook ik heb ze gekocht, gigantische kanon in hun handen. Ja, en, en, uh, en dan moeten we kijken waar de wind uh, heen gaat, want het mag absoluut niet op het ijs nee, komen natuurlijk. Nee. nee, die, die waarschuwing heb ik vannacht nog gekregen. Dus. Oh. <laughs> Nee, nee, het mag echt absoluut niet op... Nou, en daarna, er is uh, daar voorafgaand, voordat we het kanon uh, afschieten, is er een optreden van Studio 118, uh, van uh, de, studio, de dansschool van Conny Lodewijk. Ja. Leerlingen ja. daarvan, die komen een, uh, een heel optreden geven, een dansoptreden. En daarna kunnen ze dus, uh, uh, kan er een uur lang gratis geschaatst worden. Ja. Ik moet er wel bij zeggen, je mag niet je noren meenemen, want je mag nee. niet noren op de, uh, op de schaatsbaan. Geen klapschaatsen. Geen klapschaatsen. Nee, wel handschoenen. En handschoenen. En, maar op, je kan ze daar ja, ook, uh, ook uh, hu huren. Nou ja, op dat moment krijgen, dat uurtje. Ja. Nou, wij gaan uh, mooie cirkeltjes oh. draaien op onze kunstschaatsen, Ben. Ik, ja. uh, <laughs> ik, ik ga Leo helpen met het confetti uh, opruimen, waarschijnlijk. Maar ik ga dat ook wel zien. Um, ja, ik, uh, ik, ik heb eigenlijk niet veel meer over de, over de fondsen. Ik vind het heel goed dat het er is. Ik heb een klein interview gelezen met de, de wethouder uit Haalem, Die het ook allemaal heel erg uh, goed vindt. Ja. Nou ja, want ik kan me zo voorstellen, kijk Zandvoort is natuurlijk een geweldig dorp, dat, laten we dat voorop stellen. Maar niet alles is in, in Zandvoort, qua, nee, nee, nee. zeker ook op cultuurgebied. Nee. Nee. Dus uh, daarom is het natuurlijk sowieso ook een hele goede samenwerking. Want dan ja. kunnen de kinderen uit Zandvoort kunnen ook uh, gaan sporten. Of bij uh, uh, uh, uh, uh, de muziekschool. Mm -hmm. Het is hier natuurlijk een muziekschool. Maar je kan me voorstellen dat als je harp doet... Dan nou, kom Çok ik toch nog even op iets terug. Je, je noemt muziekschool. Heb jij zelf uh, uh, ook wel eens contacten met muziekscholen als, als consulent? Van luister jongens, uh, uh, zo loopt het. En gaat het goed met... Uh, ja. uh, dus je houdt wel uh, hou een vinger je... aan de pols met... Uh, als een soort terugkoppeling. Er wordt iemand uh, door jullie gesubsidieerd voor uh, Gitares. En dan ga je ook eens een keer vragen hoe, uh, hoe dat loopt. Nou, we vragen dat sowieso ja? aan de intermediair. Om, uh, okay. Omdat uh, dus halverwege ja. het seizoen. vragen wij aan de intermediair van. Uh, uh, nou, hoe gaat het? Mm -hmm. eens, en daar krijg ik hele leuke uh, okay. mails op terug. Van, nou, kind is ontzettend blij. Eindelijk eens een keer het huis uit. Ze uh, is heel erg gelukkig. Kan nu eindelijk eens een keer wat doen. En, uh, uh, uh, maar ik hou ook heel close contact, zoals dat dan heet, okay. met alle, <laughs> alle muziekscholen. Ja, nou, ik, uh, ik vond het heel leuk om het allemaal te om horen, te horen de, de samenwerking met Haarlem is, uh, is natuurlijk perfect. Ook Haarlem heeft veel te bieden aan ja. cultuur en sport. Ja, precies. Dus dat voegen we nu bij onze mogelijkheden in Zandvoort. Ja. ja. Dat is perfect. Ja, het, uh, het thema: uh, alle kinderen. Moeten, moeten mee kunnen doen. Moeten mee kunnen ja, doen. En uh, dat dekt het eigenlijk ja, ook wel. Ja. Heel erg bedankt voor je komst. Helemaal en, bedankt. We gaan bedankt. eens even morgen kijken naar de confetti kanonnen. Ja, lekker, goed, <laughs> lekker komen schaatsen. Ja, ja. Ja. Dit was het eerste deel van uh, Goedemorgen Zandvoort. Ben, uh, we gaan afsluiten met een muziekje tot uh, het nieuws en uh, en, ja, en dan uh, zijn we na het nieuws weer terug. Ja, en dan uh, gaan we luisteren naar uh, Roadhouse Blues. Good the doors.